van kersteren met het NOS-journaal. De Russische president Poetin is met bijna 88% van de stemmen opnieuw gekozen bij de presidentsverkiezingen. Met de geregisseerde winst is hij ook de komende zes jaar de president van Rusland. De meeste oppositie heeft Poetin al voor de verkiezingen van het stembudget geweerd. Zijn grootste tegenstander, Alexei Navalny, kwam vorige maand om het leven in een Siberische strafkolonie.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 In de eredivisie heeft Feyenoord met veel moeite gewonnen van SC Heerenveen. De Rotterdammers kwamen in Friesland twee keer op achterstand... maar wonnen uiteindelijk met 3-2 door een goal vlak voor tijd van Ueda. In Rotterdam stond Sparta op het punt Ajax in te maken met 2-1... maar in de 88ste minuut maakte Bergwijn alsnog de gelijkmaker. FC Utrecht won thuis. Met 1-0 was het te sterk voor NEC. Sam Lammers maakte de enige goal... En eerder op de dag won AZ met 4-0 op bezoek bij FC Volendam, dat degradatie steeds dichterbij ziet komen. Het gat naar een veilige plaats op de ranglijst is nu 8 punten. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen bedoelt bewolkt met af en toe regen. In de middag klaart het op en schijnt de zon vaker bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. In zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1585 hier op je eigen lokale radio. Guy Bergron, dat is waarschijnlijk een uh, meneer die in uh, Canada woont. Ja, ja. En uh, dat label uh, dat stuurde mij uh, zijn nieuwe album. Een prachtig uh, solo-gitaar-album. Warmer Days Are Coming. Kijk, daar vond ik wel leuk om mee te beginnen. Want uh, zo met het. Uh, we hopen natuurlijk dat het weer een mooie lente gaat worden. SB, dat is een mevrouw die. Nou, waar ze vandaan komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben het over wereldmuziek. Die heeft een nieuw, ook een nieuw album uitgebracht. Zoals Bob Jonker met de Seeker. Een Romerium, die heeft een, de, ja, ook een album met een prachtige titel. Een Empty House with Only Dreams. Hoe verzint je het, hè? Hoe verzint je het? En als laatste nieuwe. Rijon Dion, met een uh, Franstalige titel als album, kan ik niet uitspreken, dus daar begin ik ook niet aan. Eens even kijken, wat hebben we daar nog mooi, een prachtig nummer trouwens ook van Diana Arkenstone van haar laatste album Aquaria 2 Ascension. Het trouwens een heel mooi album en eens uh, even kijken, we sluiten af met een oudje uit 2019, searching for a nepsis van Nathan Speer. Dat is het. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Piesel Radio Show 1585. En Radio.info. dat is de website waar je alles terug kan vinden. Veel luisterplezier. Oh